En wat zeg je nou in zo'n geval? Voor mij hoef je niks te zeggen, hoor. Toen weer dat op bezoek was, toen zei hij... En dat moet Nicolien Koning nu allemaal missen. <laughs> zei die <hij> dat? <laughs> We hebben je kind gezien. Heeft de vergadering nog lang geduurd? Tot half zes.